Welkom bij Bijbel vs. Wetenschap, de wetenschappelijke podcast. Elke week lezen we een Bijbelverhaal verhaal over mensen zoals jij en ik... die moeilijke en makkelijke dingen meemaken. Dus, veel luisterplezier... Korinthe 3 vers 18 en Romeinen 8 vers 1 tot 11. Een thuis voor Vera. Het dorpje waar mijn werkers woonden was een naar plaats. Het leven dat ze leiden was een slecht leven. Het kamp bestond uit wat vallige hutjes en cafés. En elke man droeg een mes bij zich. Een van alle kampen was en van alle kampen was, was Roaring Camp nog wel de ergste. De bewoners stonden onbekend dat ze dronkenlappen en moordenaars waren en dat ze hun hand niet omdraaiden voor andere gemeene dingen. Vele van hen waren schurken die, ja, die een goede reden hadden naar het westen te trekken. Naar de mijnen. De zijn dochterpot lag kilometers verderop. Dus niemand wist wat hij moest doen toen er op een dag een uitgeput meisje het kamp binnenwankelde. Hij stond op instort en smeekte om onderdak. Ze legde haar op een matras in een verlaten hutje. Het meisje sloot haar ogen en draaide haar gezicht naar de buurt, terwijl de mannen hulp gingen halen. Toen ze terugkwamen was het te laat. Het uitgeputte meisje was gestorven. Naast haar lag een, een pasgeboren pas dochtertje te huilen. De mannen hadden geen idee waar het meisje vandaan kan of waar ze naartoe onderweg was. Opnieuw wist niemand wat hij moest doen. Toen, ze begroef het meisje in de zachte grond vlak bij de rivier. Het babytje, baby'tje huilde hartverscheurend. Ze stonden er hulpeloos naar te staren. Toen, tot ieders verbazing, oude Charlie naar voren stapte en het heuvelbindeltje oppakt. Laat maar aan mij over, zei Charlie, kom af. Ik heb wel eens eerder een kleintje groot gebracht. Jij, Tom, gaat naar de heuvels en zoek een herder. Zeg tegen hem dat hij me zo snel mogelijk wat melk moet brengen. En jij, Hugh, ga naar het winkeltje en komt niet terug zonder flesje voor de baby. De mannen waren verbijsterd. Charlie was zo'n beetje de oudste man in het hele kamp. En zijn hutje was in elk geval smerig. Omdat de oude man erg op het voestel was en nogal zwaarmoedig, zat hij vaak urenlang naar het woeste landschap te staren. kauwend op zijn pijp. Hij zei bijna nooit iets en niemand wist waar hij vandaan kwam. Een vreemde afstandelijke man. De vreemde afstandelijke man, deze oude Charlie. Charlie nam het kleine meisje mee naar huis en legde haar op zijn vieze deken. Hij stond een poosje naar haar te kijken en voelde zich verdrietig. Hij had lang geleden zelf een dochtertje gehad, maar zijn vrouw had hem verlaten en hun dochter meegenomen. Zijn vrouw vertrok had hij niet erg gevonden, want ze waren elkaar in de loop van de tijd gaan haten. Maar toen de kleine Vera verdween was er binnen hem iets gestorven. Ik noem maar veren, mompelde hij. Naar mijn veren, als een bloem. Zo mooi, zo schoon. Misschien moet ik deze veren maar eens wassen. Met behulp van het brandhout en lucifers maakte hij het water warm. Hij goot het in een emmer en pakte wat zeep en was de pasgeboren veren schoon. Maar een schoon kindje kun je eigenlijk niet in zo'n vieze deken willen, dacht hij. Ergens onder zijn kist had hij nog een schoon linnen shit en een droge handdoek liggen. Hij wikkelde haar daarin en begon haar heen en weer te lopen om haar te sussen. Ze bleef zo hongerig huilen tot de herder wat schapenmelk kon brengen. Het zou nog wel een tijd duren voor iemand een babyfles gevonden had. Dus ze scheurde een reep stof van de handdoek en doopte in de melk en liet haar op sappen. Ze viel al snel in slaap, verzadigd en tevreden. Hij legde zijn wang tegen haar zachte gezichtje en mompelde: ze heeft een witje nodig. Hij begon van haar te houden. Hij had wat goud verstopt onder de vloer van zijn hutje en de herder had beloofd elke dag terug te komen. Charlie legde voor Vera voorzichtig op de deken en ging naar de herbergier om hem hulp hem mee op te vragen. De herbergier haalde een lege krat voorschijn en een voortje stro. Bij de dokterspost gaven zijn een stapel witte doeken en uiteindelijk vond de eigenaar van het winkeltje ergens een babyfles. Samen met wat babyklietjes en, en een dekentje. De andere bewoner van de kamp, begon nu ook geïnteresseerd te raken in het kleine meisje van oude Charlie. Al snel werd het hun lieveling. Een paar dagen later stond Charlie naar zijn nieuwe dochter te kijken. Wat lag ze heerlijk te slapen als een prachtige wit bloem onder haar nieuwe schone dekentje met witte doeken bekleden kist. Maar toch klopte er iets niet. En voor het eerst gaf hij de vloer gaf hij de vloerplank grondig op. Door het schrobben kwam een heel andere kleur tevoorschijn. Zo, nu pas... Het wietje er helemaal bij, zei hij, triomfantelijk. Terwijl het kistje van het bed en het weer op de vloer zette, Maar nu past de vloer helemaal niet bij het rest van het huisje. Het was te veel en het ongedierte op de muren waren hem nooit eerder opgevallen. En ook het plafond, zwart van de rook, leek hij nu pas voor het eerst te zien. Ik kan hem maar beter even voeden en dan bij Tom brengen, dacht hij bij zichzelf. Ik ga naar het winkeltje voor een borstel en witsel. Ik heb zelf ook iets nodig om het ongedierte uit te roeren. Vrienden hielden hun helpen met het schoonmaken, terwijl de anderen op veren passen. Zonder het te weten, oorlog was van alle bedrijvigheid. Op de tweede avond droeg Charlie haar vol trots terug naar het opgeknapt huis en zette haar op zijn knie. Met een ernstige blik in haar babyblauwe ogen keek ze naar de witte muur bij het plafond. Daarna staarde ze hem aan zonder te knipperen. Ze leek naar zijn kleren te kijken, die, naar die onder de pluksvlekken, moddervlekken zaten, en haar. En naar de ruig zijn ruigbaard met zijn samengeklikte haar en zijn grote smerige handen. Hij voelde zich een beetje ongemakkelijk. Het was overal schoon dat hij het gevoel had dat hij hier niet hoorde. Misschien moet ik eens in de spiegel kijken, mijmerde hij. Hij had zo'n ding niet en legde Vera neer en wandelde naar het beekje. Hij bukte zich en keek in het helder water. Maar hij grinkte. Ik moet ook een beetje opgeknapt worden, mompelde hij. De, knop, de kapper kniep Charlie's haar en zijn baard en hij kocht nieuwe kleren in de winkel. Hij dus zijn oude kleren en besloot die te bewaren voor als ze weer ging graven. Dat zou echter nog wel even duren, want op dit moment had hij het veel te druk. Hij was blij met het kleine voorraadje goud dat hij onder de losse plank begraven had. Kleine Vera groeide school in haar paleisje, dat door haar nieuwe vader keurig schoongehouden werd. Toen de lente overging in de zomer warmer werd, droeg hij haar wiegje naar buiten in de zonneschijn waar ze heerlijk lag te spartelen en te kraaien maar het zou niet lang meer duren voordat ze gaat zitten dacht Charlie en wat heeft ze dan om naar te kijken met die bleven oude babyblauwe ogen van haar aangestampte motter onkruid en een oude, oude vuilnishoop. dat kan zo niet dus Charlie begon zijn eigen paardje uit te graven kocht wat bloemenzaad en ging om, naar het bos om takken te zoeken waarna hij een hek maakte de baby kraaide instemmend tegen de tijd Vera het op je Boven het randje van de wiegstak was Charlie's tuin prachtig groen en groeide er schitterende bloemen. De andere mannen uit het dorp zagen de verandering en namen het over. Langzaam maar zeker verschenen er meer tuintjes en werden ook andere huurtjes schoongemaakt en gewit. Eigenlijk is het onzin dat we hier leven als een stelletje varkens of niet soms zeiden de mannen. Grote onzin. Maar de werkelijke reden voor de verandering was het leventje van een kleine baby die in emmer water werd schoongewassen. Als je de heilige geest in je leven binnenkomt, maakt hij een nieuw schoon leven in jou. Je kunt het net doen of dat er niet is, of je er juist aandacht aan gegeven. Maar Howdy Charlie zorgt ervoor dat het kleine leventje in zijn huis centraal komt te staan. Alles moest eraan gepast worden. Wat er niet bij past moest veranderd worden... Voor ons betekent dat Jezus in het middelpunt laat je zien wat er verkeerd is in je leven. Jezus in het middelpunt geeft je de kracht om te veranderen. Jezus in het middelpunt verandert je leven door zijn liefde en de schoonheid. Lees je mee om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Romeinen vers 29. Denk je mee? Bedenk iets wat je verkeerd hebt gedaan, waarna de Heilige Geest je kort geleden herinnerd heeft. Hoe gebruik je zijn macht en kracht om het weer goed te maken? Bedankt voor het luisteren.